Um, ja, we, uh, de regel 30. De rechterkolom, de regel 30. 30. Goed opletten wat hij ons nu vertelt. Gewoon beelden wat hij maakt. Het zijn allemaal heldere dingen. Alleen leren een beetje dat verbinden met uh, wat je leert hier. En dan projecteer je dat op de schaal van de boom des levens. 30. Na de punt. We sham. Rabbi Yehuda. Vishoel Sham Rabbi Yehuda. En Rabbi Yehuda, vraagt daar: Rabi. matai Yehuda wanneer zal zal het gebeuren?" Rabi. is Rabi. Bezimna dictief. En dat is een antwoord. Ja, geef, die geeft de antwoord. In de tijd wanneer, waarover de, waar, waar het, geschreven, dat het geschreven staat. Waarover geschreven staat. Bala hama wit De dood is opgeslorpt voor eeuwig. Letterlijk. Bala ja. betekent opslorpen. Naar binnen halen. 32. Oegedien, Kiti, Bajomahu, Jah, Hashem, Echad, Usmu, Echad. En Zacharias heeft ook geschreven, als ik me niet vergis. En dan is het geschreven, Oegedien, Bajomahu, en op die dag zal Hashem één zal zijn en zijn naam één zal zijn. Ayan Sham. Is geweldig geheim wat aan het einde der tijden zal zijn. Hij gaat het ons nu uitleggen. Ayensham, lees daar. De regel 33. Pirush. Kirakia. Shehu Iran Pin. 34. Hoe? Huh, Hawaii. Hanikra Shemish. Shemesh. Usmo hu hanukwa han ook va, vijf ame menu, levana. Uwashite alf is zes Ameka Blim ame imei brishit. Loni gla zeven kihu, uus Jalivanaak, dana, de regel 1, de linker kolom, Mehaseemus, Shouze, Iran, Pina, Nika, Hawaï. Erg belangrijk wat hij ons nu vertelt. En als je dat ten grondslag legt van jezelf, zal hij geen twijfels hebben. Want de mens heeft twijfels, waarom? Hij ziet dat niet hij, noch anderen komen tot volmaaktheid. Zegt ik, hoe kan dat? Oké, okay, iedereen spreekt van daarvan, maar niemand komt met een vermaak, volmaaktheid. Hoe komt het? En de mens gaat twijfelen. Daarom ook religieuze mensen, ook eerlijk, zegt, zeggen: wie eerlijk is, zegt, nee, ik ken die God niet. Ik voel niet een God in mijzelf. Hoogstens, hoogstens voel ik leegte. En dat komt omdat wat hij ook nu ons vertelt. En dat komt natuurlijk door die zes dagen van de schepping. Dat de, de wereld is geschapen in katnud. In Katnut, Speciaal dat Hashem goed doordrongen worden daardoor. Dat de wereld gemaakt is in Katnut. Speciaal Hashem heeft gemaakt de wereld in Katnut. zodat so op dat de mens... De last touch leggen. Like, so uh, de mens moest dan de finishing touch. De finishing touch. Al dat polijstenwerk, dat afmaken moest de mens. Dat is de hele clue, En niet dat de mens moet kijken naar, naar de schepping en denken, dat is het hele, hele probleem. De mens kijkt naar de schepping en zegt, het is niet volmaakt. Ach, niet volmaakt, dan betekent dat het ligt uh, aan een onvolmaakt uh, producent. ...van deze wereld... ...en, en de mens wordt, komt in twijfels... ...wordt vertwijfeld... ...omdat men weet niet... De, ...de wijze... ...waarop de wereld is gemaakt... ...terwijl de wereld is gemaakt... ...in zes dagen betekent katnoot... ...en dat is geweldig... ...dat de mens heeft zo... ...dat de wereld zo gemaakt is... ...want de mens moet dan de finishing touch... ...de mens moet het afmaken... Oh, ...dat is geweldig... ...dan kijk naar nou hoe geweldige rol is toebedeeld aan de mens niet om eh, te verwijzen naar, uh, hij, hij heeft het niet gedaan met een vinger omhoog maar te kijken dat, en dat, dat op die manier als de gesemde zou de wereld helemaal uh, in gadluut gemaakt had wat zou dan de mens zijn een soort een, sorry, niets, een soort een schakeltje een soort yeah. uh, zou geen actieve deelnemer zal zijn zou zijn, eh? wat zou de mens zijn de wereld is volmaakt nou, en, en het hele, hele bestuur is dan duidelijk helder voorhanden, dat ik weet als ik iets goeds doe, dan direct ontvang ik uh, een beloning en als ik iets kwaads doe, dan direct ontvang ik straf nou, wat is nou, dan we worden we net zo geprogrammeerd, net zoals de, volgens de Pavlov effect, dan ja, worden we zo als diertjes, op dezelfde manier, duidelijk op die manier... En wij hebben dat... Wij, wij zijn geplaatst in de wereld... Die, die in katnotis... staat. En dan hebben wij daardoor keuze... om het goed te doen, om het niet goed te doen. En daarmee groeien wij... en wij moeten dan... de finishing touch zelf... wij moeten het afmaken. De karwei moeten wij afmaken. En dat is alleen maar... hier alleen mediteren daarover... dat aan mij is gegeven om karwei af te maken. Als ik de karwei niet af wie, wie kan het wel doen? Als je, als je, dat, als je dat doordrongen wordt, daardoor, dan, daardoor, dan wordt het elke dag voor jou een avontuur. Naar, het, naar jouw karwei, om je moet jouw karwei af te maken. En dat is wat hij ons nu vertelt, let op. En als je dat goed weet wat hij nu vertelt, zal je steunen in elke dag... En zal je daarmee vooruit gaan? De regel, uh, de rechterkolom, de regel 33. Pirouz, de uitleg. kia, show Want het uitspansel dat Zeranpin is. Hij zegt nu gewoon Zeranpin, recht to recht je Geen van de Zeranpin, gewoon oh, Zeranpin. 34. Hoe Hawaïa, dat is Hawaïa, de naam Hawaii. Hanikra Shemesh, die Shemesh heet, die de zon, zon heet. Zo'n so hemellichaam, zon. Mm -hmm. O en zijn naam, dus dat, dat stond, zo'n regel, zo'n vers was het. Dat Hashem, echad, Shmo, echad, Hashem zal één zijn, en zijn naam zal één zijn. Dan zegt ons, Hashem, dat is Hawaii, dat is Iran, dat is de zone. En Shmo, zijn naam is Nukwa. Zijn naam is, dat net zoals, so, Shmo is dezelfde gematria als Ratzon. Ratson nog? Ratzon is de Vens. Vents. Als je het woord Ratson, Resh tzadi wav nun. Dan moet het wel kloppen. Dan Ratzon, Resh tzadi wav nun. Is Ratzon. En dat is schmo. Dezelfde gemate klopt het. Oké, probeer het op te tellen. Dan moet het wel dezelfde schmo, dus zijn schmo, dat tekenen de malchut. En de malchut is de wens. Uh, de overkoepelende wens. En hij zegt Oosmo en zijn naam. Wie is zijn naam? Dat is Noekwa, de Noekwa. 35. Hammer Kabellet Mimeno die van hem ontvangt. En daarom is de wens. Wens is de plaats waarin ontvangen wordt. Goed altijd opletten wat de wens is. De wens is een plaats waar men licht ontvangt. Want de wens betekent tekort. Dan weet je dat goed voor goed jezelf wat Klee is. Klee is de wens. En daarom moet je wens niet, niet uit de weg gaan. De wensen zijn juist. Ja heb je wensen, heb je leven. Heb je meer wensen, heb je meer leven. Heb je nou kijk nou naar arme voor alle arme mensen. Arme mensen. Mens. Je ja, ziet het wel ze hebben niet, ze hebben dat, maar kijk hoe, hoe, hoe, hoe uitbundig, hoe leven ze hun, oké, okay, natuurlijk met samen met dat uitbundigheid leven ze ook niet correct natuurlijk, gaan ze dat ook, maar vaak is het zo dat, zie je dat, ze hebben wel leven, ze hebben niets ze, maar ze hebben wel lol in het leven, ja of niet, dat is je weet het al in Afrika bijvoorbeeld, oké, ze zijn misschien andere soort, maar toch wel, toch wel een beetje leven, op een andere manier leven. Maar van alle andere volken die armen hebben, betekent dat je veel wensen hebt. Enorm veel wensen, enorm tekort. En zo moet je proberen ook bij jezelf steeds tekort uh, opvoeren. En niet verzadigd raken, maar steeds wel, oké, okay, daar ontvang je, daar ontvang je dat, maar toch nooit dat tekort. Um, Gedurende 6.000 jaar, mogen we dit tekort niet uh, onderschatten. In de beste, wanneer je het beste presteert, moet je altijd op de achtergrond, op dat moment, tekort opwekken bij jezelf. Heb je iets bereikt, heb je iets ontvangen, heb je iets, een geweldig gevoel, altijd op de achtergrond van een stukje tekort. Dat is niet om jezelf te temmen om weet ik veel, maar dat zal je behoeden van, oh, van, uh, van het euforie, van het niet zien van de realiteit zoals de realiteit is. Maar verwikkeld ver, ver, zijn in, in droom, situatie, in fantasie, wat niet constructief. Er moet wel natuurlijk soms wel dingen vooruit. Een beetje kijken of zo, allerlei dingen doen, om uh, omdat dat het jou zou stimuleren om iets te doen. Maar tegelijkertijd blijven gisteren te kort, niet uit de weg. steeds zien de gisteren, maar zien het positief, daar gaat het om. Om te zien, dat weten, ah, dat is, heb ik gisteren, dan heb ik leven. Al doet het pijn. Niet vluchten van het gisteroon, van het gevoel, zelfs van pijn, als je weet dat het, uh, dat het voor het goede is. Dat, het, uh, dat jij vlucht niet daardoor uit de realiteit. Dat is wat hij zegt. Oshmo, Oshmo. Uh? 300, klopt. Oké. Okay. Dus uh, heeft het ook geteld, nageteld. Oshmo. Schmo betekent zijn naam. En dat is, dat is maar goed. en Dat is de, de wens. We hebben dat ook geleerd in de test. Uh, dit is malgoed. En ik heb met men die van hem, Van de zeer ontvangt. En ik krijg Dat zei de malgoed. Noek wat die heet Levanna. Die heet. Uh, de maan. En kijk nou geweldig. Hoe geweldig de, het Aramees, Levanais, komt uit het Aramees, van uh, de maan. De maan, wij zouden zeggen, de maan uh, heeft te maken met iets wat donker is. Ja? In het, donker, en het schijnt wel in het donker, het is minder, het is kleiner, maar het, is wel, het is, heeft te kort. Het moet iets zwaarts zijn, hè? we hebben geleerd, maar goed, het is zwart. En kijk nou hoe in de hele getal ook dat de Aramees helpt ons ook. Het is ook in het Hebraeus, maar het is, nieuw, het is wel ingeburgerd of overgenomen uit de Aramees. En la, levana betekent de maan en betekent ook, komt van het woordel lavan, wit. Dus kijk nou naar het woord levana. Als je dan kijkt naar het woord, betekent lavan hey. Het witte he. Zie je dat? Iedereen ziet het? Levana, in 35, Levana voor de tweede koma, staat Levana. Dat is de maan. De maan. De maan ja, in, in het in een andere taal. Dus dat wat in een andere hoedanigheid. Wat hij ook nu spreekt ons van de tijd van de maartje komen. Ja? Want normaal is het gebruiken ze het woord jareja is een heel andere woord voor de man. Yeah. Huh? Yeah, okay. Maar hier is het, precies. Uh, en hier is het wel levana, dus ook zit het woord bina daarin. See? Van het woord bina zit ook daarin. Maar ook levana, lavan, hei. De witte hey. De witte hey. letter hey. Dus in de kun de, de, de maan wordt wit. Witte betekent, well, geen plaats zal meer zijn voor tekort. En dat is waar hij het ook over heeft. O, dat, u beschitte, u wistee, u wistee, schnie, en gedurende de 6000 jaar, amikablim, me sessetje mee brischiet. die ontvangen van 6 dagen van brisid zie je dat? ze ontfangen van de aboe jemak, in the Katnud, with other words, what he said to us. Lo, nigglala hem, ki hi, ki hi is, anhem hen, niet, onthuld, het woord, an hen, niet onthuld dat, uh, ki is dat, de regel 37 dat, ki hi, sh, ki hi, ho, o, schmoe, dat, dat he, en zijn naam één zijn, yeah, dat, zeeran, pin, en ook, één zijn, dat he, dat zij in de volledige zivug zijn, volmaaktheid. magtheid. Kij haalewana, ktana, want de maan is kleiner, de regel een, de linker kolom, mihashemesh, dan de, dan de zon. Shehuzehiranpindi, zehiranpindi, hawaii heid. En wat we leren in het algemeen, het precies hetzelfde met on, bijna onszelf, precies hetzelfde verhoudingen zijn. Dus als we leren nu in het algemeen, dan is er hier van binnen precies dezelfde verhoudingen voor het voltrekken zich binnen onszelf. De regel 1 naar de punt van Jan, 2 Katnuta, Basot, Asia, 3DI, Debat, Tovara, Sakhar, de reichel vier na het wees heftel, gadol, ben, vijf, developent, hu, el shmo ki bishmo šehu, amalchut, zes, baim azivugim baze, achar, ze. Zimnim, Bechibura, 7. We Zimnim, Beperuda, Ayen, Sham. Goed opletten wat je ons hier vertelt. Um, over de 6000 jaar. Over hoe dat voltrekt zich tussen die twee in de 6000 jaar. En in de Gmartikon. De regel, de linker kolom. De regel 1. Wanneer kadnotaar en de kwestie van haar kleiner zijn, kleiner te zijn, dan de zirambi, is dat Mitukenet Basot dat de macht is ingesteld in het geheim van Assiya, zoals so Assiya van de wereld Assiya van het doende it ba tovara dat er is in haar, zijn in haar het goed, goed en kwaad. Zagarwe onus, eh, beloning en straf. Dat is gedurende 6000 jaar, dat is het bestuur van de schepper dat, dat wij ervaren. Goed en kwaad, beloning en straf. Vier, Wees gadol ben, en er is groot verschil op, tussen de regel 5 er is een groot verschil tussen hij, tussen Hawaia en zijn naam dus en de Malchut Kibishmo want in zijn naam oftewel in die Nukwa so hoe die Malchut is ja, en die is ingesteld, zoals we hebben geleerd, als goed en kwaad, gedurende 6000 jaar, zes. Bij hem zivugim, komende zivugim, bij zij de ene na de andere, zemnen, het is belangrijk, let op, zemnen bij Geboera, soms in verbondenheid, soms is zij verbonden met de zirampin, zien zemnen bij Peruda, en soms is zij gescheiden van hem, a Lees daar. Dus gedurende 6000 jaar, wat hebben wij in, in deze paar, in dat besturingssysteem tussen Malchut en denukwa. Dat soms is er wel zivogim vinden plaats, dat zij verbonden met hem is en soms niet. En daarom ook wij ervaren dan soms ervaren wij verbondenheid met de schepper. Soms hebben we geloof, vertrouwen, eenheid voelen we met de Schem. En soms niet. Maar bij maar de een acht de diktief bala hama wit lanetzach as negen. Je hou je erchade, usch tin, kischmo tien, anukva anukwa, ta shuf, keo razieren dehainu elf, Kulotov bli ra let op die Aval maar zei big martie kun, big martie de heino dat wil zeggen, acht bezimna in de tijd, die waarover geschreven staat. Balaha van de dood werd voor eeuwig opgeslorpt. En nee, zie hier, als dan negen, je hier zal zijn, als Hawaia zal een zijn, en schmo, zijn naam zal één zijn. Ki shmo want zijn naam, tien, in Shehugha dat dat de Nukwa is. Tashuf zal terugkeren ke ora mamas. En zal worden, zal weer worden als, zal worden als zeeranpien, dat werkelijk als De eenu, dat wil zeggen, 11, wat betekent dat? Helemaal goed, zonder, absoluut zonder, en absoluut zonder kwaad. De mal goed zal zien wie de mal goed zal zijn. Goed zal zijn. El, punt, 11, naar de punt. Weet het gale, en wat nog meer? Weet het gale, ba, HGH 12, pratiet kanal, en in, in haar zal onthuld worden de het individueel bestuur. Zie je wat ik zegt ons? Het individueel bestuur, dus elk wijze zal dan ervaren um, apart als het ware uh, het bestuur van schmo van de malchut. we gaan ja Or, hier moet het derde woord voor het einde van de regel, moet het in de regel 12 moet Dalet, in plaats van Dalet moet Res zijn. We zes zot, we haja, or, or agama, en dat is het geheim van wat geschreven staat, en het licht van de maan zal zijn als licht van de zon. Ja, dat ook de, de, de twee hemelslichamen zullen gelijk worden, gelijk zijn qua grootte, dus betekent qua, qua stralen van het licht, en wat nog meer kunnen we, kunnen we nog zeggen van over dit de, de uitspraak, over dat vers dat op die dag zal Hawaii goed opleid, Hawaii zal één zijn en zijn naam zal één zijn dus wat zeggen ze hier aan Pien, zal één zijn, en helemaal goed, zal één zijn. Waar slaat het nog extra over, dat één voor één zijn? Oké, okay, zij zullen één zijn met elkaar, ook, duidelijk, ze ook één met elkaar, zullen zijn. maar nog, wat nog meer zijn, dat hij zal één zijn, en zij zal één zijn, wat nog meer, waar nog meer duidt het in? Ik heb een beetje daarover, een beetje dat al, Iets gezegd op deze les. Daarover. Hoe de wereld was geschapen. Herinner je nog? Hoe, hoe was de wereld geschapen? Wat was de kracht van de zeerampien? Zes tienden. Dan van zes tienden zal één zijn. Eigenlijk? Dat is wat hij zegt. Dus van zes tienden, hij. Ja, hij. Z Hashem zal één zijn, dearanpin zal één zijn. Gedurende 6000 jaar is hij alleen maar zestiende. Dan komt de dalen erbij of is dat eenmaal. Nee, kijk, je heeft alleen maar zes verrot. Ja. Komt dan de daden erbij? Komt? De danen? De, de, de aarma, goed. Die vier. Nee, ja, de, kijk, de, de boven. De gaar komt bij hem. Bij hem komt. Kijk, zeer pin heeft. Zeven onderste sfeerot. Zes onderste sfeerot, ja? Zes. Je hebt alleen maar eh, van Geset, ja, gesed, en tot de jesot. Dan wat, wat zal hij ontvangen? Hij zal volledig ontvangen zijn eigen noekwa. Zijn eigen malgoed. Niet, niet, niet. Deze, kijk, deze malgoed zal van hem, de malgoed, de ware malgoed, zal... ...van hem afgescheiden worden... ...helemaal... ...dan zal hij zijn eigen malgoed... ...hebben... ...volledig, dan heb je zeven... Ja, ...normaal heb je zes... ...dan zal hij dan malgoed ontvangen... ...zijn eigen malgoed... ...en de gar en de drie eerste... sferot, de ketter... ...gogma en de bina... ...dat is wat hij he, he, he, he niet heeft... ...zesduizend jaar... ...goed onthouden... Dus Eigenlijk, Zeran Pin, hij uh, heeft wel noekwa, maar dat is dan, als het ware, maar dan, dus dat is wat hij zal ontvangen. Hij zal dan Gar ontvangen en die egen zijn eigen is dus, Hij zal dus als één zijn, betekent uh, volle sfera. Ja, Vole, net zoals Keter, hij is volle sfera. Let op. Nu hebben we alleen maar drie sferot zijn volle sferot altijd in het hartet houden altijd in het hoofd hebben wij altijd drie volle sphierot. Dus keter is volle sfera tien sferot heeft zijn eigen tien sferot um, heeft ook is volle volle sfera heeft altijd zijn eigen tien sphierot. bina heeft altijd daar tien sferot het is altijd daar heeft hij bina maar Ziranbin heeft geen hoofd hij heeft alleen maar het lichaam. Hij heeft alleen maar zes spheerot. En, en nu, En Malchut heeft ook alleen maar één tiende sferot. Dat is de hele correctie wat wij doen. Om, om de negen onderste sferot van de Malchut. Om die eruit te halen waar uit de wereld in Bia. eigenlijk Haar negen spheerot. En haar negen, de negen, negen onderste sferot van de Malchut. Zijn gevallen in de wereld in Bia. Herinner je nog? Zoals de zoger, we begonnen ja. de zoger, dus alleen de ketter was alleen blijven in het siloet. En de negen onderste Sirot, die waren onder de, in de doornen als het ware, waren onder de, onder, gevallen in de wereld in Bia. En hoe hoe vielen ze in Bia? Natuurlijk, in ook in de, in de, in de, volgorde van daar naar krachten ja iedereen begrijpt het, dus drie dus negen, hoe het negen hoe was het die verdeling in die negen sfeerot, onderste sfeerot van de al Hoe die vielen in Bia drie vielen in B Bria drie vielen in Yetzira, en drie vielen ja. in de hoe, welke denk je dat vielen in de Bria de hoogste of de laagste de hoogste natuurlijk, omdat de, hoe hoger, hoe hoger. Dus in de hoogste, in de bria, vielen, ja, de drie bovenste sfero's dus uh, behalve de ketter. Dus dan de drie, gogmabina, en waarschijnlijk, uh, gressen. Kijk nee, maar, dus drie, of misschien gogmabina daad, omdat de drie, drie, drie... drie Drie. In ieder geval drie, drie bovenste sfeerot. Drie, uh, en dan in de jetzera drie middelste, geest het Goratje Veret. En in de wel drie, net zo goed is Oké, okay, we spreken nu van het, van het tweede simtsoom, daarom in het tweede simtsoom verschijnen drie leinen. Daarom hebben we dan Chochma daad. Ja? Hoogmaak, binadat Eigenlijk. En dan geeft het waaruit je Net zo goed is Dat is wat wij moeten corrigeren. En dat is. Gegeven. Dat is wat heeft Hashem gegeven aan de mens? Wat is de finishing touch? Wat, de moet, wat moet de mens dat afmaken? De wereld is geschapen in 6000 jaar. In katnot. Right? Dus. Wat betekent katnoot? Dat betekent... Um zes betekent uh, zes verrot heeft zeer en bien en noekwa. Dat is, is de katnoot van de Absoluut. En op dezelfde manier natuurlijk bia, ook bia zijn ook op zo opgebouwd. En de hele bedoeling is dat wat aan de mens is het overgelaten om samen met de man wat wij, wat wij doen opstegen. dat wij halen ook, ook die sfeerot samen, sfeerot van de negen bonders de halen wij met elke daad, met elke opwekking voor het goede, halen wij ook die, die malgoed, de vonken van die malgoed, ja, dat is de, de schina die in stof, de stof der aarde ligt. Dat betekent dat de schina, de negen onderste sferot van de malgoed, dat is de stof dat zij ligt in de stof der aarde want dat is voor haar net als de stof der aarde want daar is de plaats waar ook wat de klipoten zijn in verschillende maten natuurlijk B -b bria, minder jitsera, eh, meer. jassia, nog meer maar dat is dan de stof der aarde betekend. Dat raak ook de materie of niet? Ik kan dat niet zeggen Nee, het is het is, het is Kijk, er verschillende, zijn verschillende lagen. Het stof der aarde betekent verschillende lagen natuurlijk. Als de goed, die bovenste drie van de malgoed, die gevallen zijn in, dus behalve de ketter, die zijn gevallen in bia. Dat is geen, geen materie. Dat is. Uh, dat nee, is zo echt, uh, wat echt zeg maar het stof der aarde ligt. Nee, ook niet. Okay. Nee, kijk, dat is niet de stof der aarde. De bedoeling is niet in de stof der aarde. Moet je niet denken dat het, de, het ligt in de materie zelf. Nee, moet je niet denken, in de materie niet. At is, we spreken alleen van, we spreken natuurlijk alleen van uh, uh, wat in de mens is. Want alleen de mens, let op, alleen de mens kan verheffen de natuur of de natuur naar beneden te trekken. Heb Dieren kunnen dat niet. Geen dier is in staat, heeft niet deze, deze manier, deze, niet de weg, heeft op zichzelf niet de weg zelfstandig. De weg om zich te verheffen uh, van lagere in, uh, lagere, een lager niveau naar een hoger niveau. Een dier kan alleen leven en dan word je dan groter, kleiner, dikker. hè? Dat is alles wat, uh, wat een dier is. Een dier heeft geen ervaring natuurlijk. De ene wordt groter, jager, de andere wordt minder. De andere, uh, aan de hand van zijn, zijn aard wordt je dan minder dit of meer dat. Dus die past zich wel aan natuurlijk, maar voor de rest geen ontwikkeling onder, ondervindt. Ik begrijp het, is, uh, het kan bij uh, één type kan bijvoorbeeld wat is welke ontwikkeling, welke ontwikkeling kan uh, ooit heeft een dier ondergaan. Dat is alleen misschien Darwin zelf, hij heeft een beetje, beetje is misschien, een beetje vooruitging, hij misschien in zijn denken. Maar geen dier is veranderd, die dier die, die kan zich alleen maar aanpassen, deel, aanpassen aan verandering van de situatie, veranderd, klimaat verandert, uh, iets anders. Dan past, zich, past mutatie, mutiert, hij kan mutatie ondergaan, dat wel, maar... Zijn aard verandert niet. Hij kan niet zichzelf verheffen. Eh? Nee, alleen door de mens. Alleen door de mens kan hij zich verheffen. Dus als de mens verheeft zichzelf, daarmee verheeft hij ook de hele natuur. Steen, uh, uh, planten, alles. Kijk nou, uh, nou naar... Um, Bijvoorbeeld nu, in deze toestand. Ja, ook op de tv lieten ze zien dat per jaar 200.000 dieren worden gewoon ge ver ge ver verwaarloosd. Of gewoon op allerlei manieren, omdat het financiële crisis is, vooral een minima, die gooien de dieren weg. Of uh, verwaarlozen ze, of gaan ze niet naar de dokter, want het kost geld. Ja, als het goed gaat een mens, en als hij, heet, als, hij als het een voorbeeld gewoon dan ook gaat goed de dieren. Goed aan dieren. Het is geestelijk natuurlijk. Als de mens um, verheft zichzelf de dieren die, die ervaren dat wel. Interessant is bijvoorbeeld dat uh, wij, wij geven ons poest niet meer al en, al jarenlang niet meer geven wij niet aan een asiel of niet aan asiel bedoel ik aan Hotel of zo, wanneer we gaan ergens met vakantie, maar ik weet niet wanneer ik met vakantie ging. Weer. Dat is eh, weet niet wat, wat ik zou doen met vakantie. Maar we geven dus onze dieren niet meer naar zo'n hotelletje. Hè. Maar wij hadden het, we hadden een heel goed hotelletje gegeven ergens eh, in, in Nederland aan de zee. mooi hotelletje daar voor, voor dieren. Alleen maar vijftien katten mochten daar eh, tegelijk zijn. Het is maar mooi. Zoiets so mooi verzorgd. En die eigenaresse, die vertelde ons dat, wat, dat onze poes had een zeer, zeer speciaal eigenschap. Zei, uh, vreemd. geen andere heb ik zo so gezien als jouw poes. En ze wist natuurlijk niet dat we ons met kabalen bezighouden zo. You know, so. Maar hij zegt zo dat als twee poes gaan, gaan ruzie maken, dat zij komt tussen hen en schreeuwt en weg, weg, weg, weg ermee, tegen die beiden. Rustig, rustig, vrede maken, vrede maken, dat poes. Dat is onze poes. Shalom maken, zeggen zeg, ze ieder iedereen. Zij liet niemand Russie maken. En dat is echt, echt vreemd. Het is, ik zeg niet dat dit. Maar omdat zij voelt thuis ook geen. geen. geen. Uh, ze is ook opgevoed op die manier, dat is altijd rustig. Als mijn vrouw iets uh, roept mee. ...kom eten... of ja. zo. So, uh, de poes gaat gauw direct... ...net ze wil haar bijten... dat is het rustig aan... ...dat that is de manier... ...dat er willen anderen... ...die op een andere manier reageren... ...zo so is het altijd, de poes... ...ook verheven raakt... ...leven, het niveau van het leven... ...is ook... ...bepalend is... ...door de mens... ...de mens bepaalt het... Hey, ...maar... Als wij zeggen dat de schina uh, ligt in de stof der aarde, bedoelen we natuurlijk niet in de stof zelf, op uh, zichzelf. Ik kan wel zeggen indirect dat de vonken van het Heilige bevinden zich in alles wat leeft. Dat kunnen we wel zeggen. Maar uh, in dieren en uh, nog in mindere mate in, in, in um, in planten en nog minder water in, in stenen of zo. Daar zit wel op allerlei, op verschillende manieren, zit wel het schijnen van het Heilige. Het zit wel op, op, op in dieren nog meer, maar het is niet het Heilige zelf. Een dier, bijvoorbeeld, zit absoluut niet. Een dier zit alleen maar iets van. Van de dierlijke ziel, van, van het dier. Dat is voldoende. Dat is voldoende voor hen. Het is niet ontwikkeld. Ze net als vier stadium van het licht. Alleen het vierde stadium is ontwikkeld. Zo so is ook de mens. Hij heeft alles in zichzelf. Een dier heeft minder. Eentje minder. En één dimensie minder. En ja, een plant heeft twee dimensies minder. En steen heeft die dimensies minder hè? maar als we spreken van de stof in de stof der aarde uh, die mal goed is in de stof der aarde, bedoelen we geestelijk bedoelen we dat onder, op bedolven is onder de zonde van de mens, hè? of onder de onontwikkelde mens in hem, in zijn um, niet gecorrigeerde wensen Heel? die zit in de wensen van de mens als het ware en dat moeten we dan vermengd omdat vanwege, die, vanwege het verbrezelen van de kilim. Het ja, verbreken van de kilim in de werelden. En dan door Adam en alle zonden, et cetera, Dan zit het, de schinaas, zit diep in onszelf. En dat is wat ons werk om steeds de eruit te halen. En dat is wat wij doen. door uit de werelden, brijait seravasiya. Die wereld, die zijn in, in, in de mens. In de mens hebben we al die wereld en Brihad Serra is niet buiten de mens. Het bestaat in het algemene en bestaat ook in het bijzondere. Maar in elke mens hebben we precies hetzelfde. De mens is net zoals de wereld, alleen in klein, in miniatuur. Dus de hele bedoeling om bij jezelf, in jezelf, nergens naartoe moet je halen. Buiten jezelf. Je moet alleen binnen jezelf dit werk doen en jezelf daarmee... Uh, maken als... In, brengen in volmakte. Dus brengen die naar boven... jouw gezet. Dat betekent... dat je brengt al die... vonken, ja, al die negen onderste... van de al naar jouw atzilloed. Dat is het werk wat jij doet. En tegelijkertijd iedereen doet het... en alles gaat... daarmee gaat het ook... niets verdwenen in het geestelijke. Heb ik. Als jij dat doet, van binnen... We hebben gezien, dat, hoe zit het nou met die met ladder, geestelijke ladder? Dat als er eentje gecorrigeerd wordt, dan alles, de hele ladder, in dezelfde mate, de hele, wat jij gecorrigeert, nou, voor één traptreden bijvoorbeeld, van één sfera naar een hoek, naar een een volgende sfera, dan in dezelfde mate, de hele ladder, de hele ladder, die gaat ook omhoog niets verdwijnt in het geestelijke, natuurlijk. De ladder blijft ook op zijn eigen plaats. Maar jij hebt het nog bijgedragen nu, in die mate waarin, in de mate van jouw correctie. Eigenlijk daarmee ook, en in het bijzonder, in het bijzonder, jij corrigeert jezelf, en tegelijkertijd, eh, ook de algemene ladder, telkens bij elke jouw correctie, gaat ook mij omhoog, dan, en niets verdwijnt in het geestelijke. Eenmaal heb je iets gecorrigeerd, dan, viel het, dan kwam het omhoog. Dan heb je het gecorrigeerd. Oké, okay, daarna de mens kan ook nog vallen. De mens kan daarna... Nee, kan weer... vallen. Oké, okay, dan... wordt het wat jij al gecorrigeerd hebt. Kan je dat van... Kan, iemand kan het jou, van jou dat terug... terug uh, halen? Nee. Heb ik. dat Eén keer hebben we dat gedaan, dat is het... voor altijd van jou. Het is iets anders dat je daarna... als je daarna zondigt, dan kan je vallen weer in een toestand dat je voelt dat jij slecht aan doen bent. Dat, ik, dat jij... Maar, wat betekent, omdat om op, op dat moment, wat doe je? Jouw weer in een volgende toestand, wanneer je to toestand wanneer je zondigt, dan laat je weer die mal goed in, in dezelfde mate dat je zondigt, laat je weer die malgoed, die zoveel sfeer uit of dat één sfera, of twee, of alle negen kan je dat, één negen onderste sfera, van allemaal goed, als het echt een krachtige zonde is, dan kan je alle negen laten vallen, in jouw toestand en natuurlijk draag je ook, op dat moment ook, draag je negatief, negatief, donder breng je dan, als het ware, ook de, de ladder, ook weer naar beneden, hoe belangrijk het is dat we het allemaal uh, Werken, dat wij allemaal met, voor elkaar uh, afhankelijk ook van elkaar. Aan de ene kant niet, aan de andere kant wel. Het is wel belangrijk dat toch wel dat, dat ook de ander dat probeert het goed te doen. Ik denk niet dat jij moet achter hem aanlopen, nee, je moet het doen, je moet je corrigeren. Nee, dat moet natuurlijk, iedereen moeten weten. Maar natuurlijk moet het wel zo zijn dat de mens moet weten dat het zo is, hoe dat werkt. Natuurlijk, wat wij dan leren... dan moet het kenbaar gemaakt worden. Het right? is speciale... en dat is, uh, is wat ik natuurlijk zie... dat het tekort is natuurlijk... met wat dat volk dat geroepen is... om uh, de leer van... Uh, de bevrijding naar beneden te trekken... en de leer... Van het Koninkrijk daar helemaal hier te laten komen. Dat zij behouden zich bezig met iets wat, wat absoluut vreemd is. Alleen voor Joden, doen weet ik veel van. Wij zijn zo'n nationaal, nationaal uh, erfgoed. Iets wat absoluut niet, wat absoluut niet uh, eigen is aan dat volk. Goed opletten, wat ik steeds oh, ik zeg. En dit volk heeft niets te maken met, met nationale belangen. Dat volk is absoluut alleen leeft, alleen in leven geroepen ten behoeve van het goddelijke. Om het goddelijke hier naar beneden te brengen, dat is de hele functie van dat volk. En zonder dat werk te doen is geen bestaan. Daarom zeggen ze ook, ik had jullie verteld dat. Er staat zo'n mop dat zegt: uh, waar voelt een Jood zich thuis in een vliegtuig? Eigenlijk, daarom voelen ze zich nergens thuis. Een Jood kan thuis voelen alleen zich, wanneer hij zich verbonden voelt met de Schepper. Dat wil zeggen met, ook met Yeshua. En zonder, zonder verbonden te zijn met Yeshua, kan je niet komen tot de Schepper. Ik kon geen plaats vinden. Ik kon me geen plaats vinden hier op aarde. Niet in Rusland. Overal waar ik was. Ik uh, was niet. Ik heb nooit gezwerf. Gezworven. Daar en overal naartoe. Ik kwam naar Nederland. Ik bleef hier stikken. Ik kwam van gewoon. bracht mee. Ik was hier en kwam ik hier. en Zo was het gewoon geregeld. Dat ik hier geankerd direct werd. Maar ik bedoel geen plaats kon ik vinden uh, hier in Amsterdam natuurlijk het, be het beste van alles hier kon ik wel voelen al ook een beetje lichamelijk ook dat ik thuis hoor maar uh, het innerlijke het innerlijke thuiskomen is alleen maar wanneer jij verbindt jezelf met Jezus dan heb je het huis dan heb je het huis dan heb je onafhankelijkheid dan heb je liefde voor uh, alles wat leeft. Al ben je nog lang niet, niet gecorrigeerd. Het is niet belangrijk hoe ik gecorrigeerd gekorrig, ben of niet. Maar als ik maar verbonden ben met de Yeshua. En als je spreekt over Yeshua moet je niet denken aan, aan, aan buiten myself Yeshua. Iemand ja, die zich aan de kruis liet. Dus ook, ook dat is het dat, is, is algemeen aspect. Maar dan moet je niet kijken naar buiten jezelf wat er geweest was of wat er iemand dat iemand zo geweest. Alles in jezelf te zien. Alleen maar in jezelf te zien. En dat is dat uh, zal je huis zijn. Dat zal je vertrouwen zijn. Dat zal je alles geven. Maar dat moet je ervaren. Dat moet je leren. Het ja? moet je leren ervaren. Het is heel iets anders dan, dan alleen maar het geloof, geloof, um, in religieus geloof in Jeshua. Het is, uh, dat dekt niet, het religieus geloof in Yeshua dekt niet, uh, het is meer idee, begrijp je dat? Idee dat komt niet, wordt de mens niet doordrongen of komt het wel iets schijnen en de mens dan, uh, de rest van zijn eigen kilim verwaarloosd of uh, niet uh, hoe zeg ik dat ontziet dat is niet de bedoeling, de bedoeling is om volledig verbinden jezelf via en moet je nergens welke Yeshua alleen Yeshua in je hart right? dat je alleen de ketter verbinden jezelf met de ketter, dat betekent dat je verbonden bent met Yeshua maar dat ervaren, ik ervaar dat elke dag en elke dag heb ik het nodig, weer op een, op een andere manier, weer op een diepere manier. En steeds moet je terug, terugkeren, geen andere manier dan al die zesduizend jaar, totdat het moment komt dat, jij, uh, dat jou van binnen, als het ware, ingefluisterd zal worden, dat, uh, dat jij niet meer kan uh, dom, dom zijn, dat je niet meer kan rare dingen doen, dat je niet meer, niet meer kan, je, dat, betekent dat je niet meer kan uh, zondigen, He? dat je niet meer kan uh, grof en of op allerlei manieren ontvangen voor jezelf, egoïstisch. Want dat je steeds correcties doet, ah, een beetje wel iets naar links of iets naar rechts, weer naar het midden, steeds corrigeer jezelf. Maar, maar geen blunders meer. Ja, geen, geen blunders. Ja, geen echt grove dingen. Als je iets, iets, ja, iets. Natuurlijk, we hebben ogen, we hebben alles. Dat jij iets naar links doet, dan ga je dat weer van binnen corrigeren jezelf. Weer naar rechts, weer corrigeren jezelf. In het centrum, wie staat in het centrum bovenaan? In het centrum, Jezus, sure. ja of niet? Dan hebben we Torah, Moshe, hebben al krachten in onszelf die die aanvullingen zijn, die dezelfde dezelfde verlosser zijn, alleen in andere stadium. Moshe is Moshe iets anders. Waarom moeten dan de ene religie die zegt, wij geloven in Moshe en de andere zeggen, wij geloven in Yeshua. En die andere zegt, wij geloven in betekent ze begrijpen niet waar ze het over hebben. Het is precies hetzelfde. Het is allemaal hetzelfde. Het is alleen maar het verlengde van de ander. En zo moet je het zien. En leren, dat is een avontuur. Het moet voor jou een avontuur zijn. Niet een iets van een, en dat het opgelegd op jou. Het is niet, moet niets opleggen op jezelf. Nee, geen boetedoening en allerlei andere dingen, wat ze hebben allemaal bedacht om een mens allemaal aan banden te leggen, een mens echt in, in ketingen te uh, ketenen. <laughs> Dat is niet de bedoeling. Geen boetedoening, vergeet het maar. Als je wel leert. ...op te gaan naar ketter, dan heb je geen boete opdoening. Boetedoening, dat is al dat gevoel, dat is de, de, het werk wat je doet om op te stegen naar de ketter... ...is veel krachtiger dan welke boete, do, boetedoening dan ook, heb je? Want jij moet jezelf dan uh, prijs geven, als het ware, jouw onvermogen om te komen tot eenheid reis te geven. Daar, daar heb je inzichten voor nodig. Daar heb je dan um, moed voor nodig. En in plaats van boetedoening en allerlei andere dingen die men dat doet. Dus ik begrijp het, het is voor het volk. En kijk nou wat allerlei, allerlei, allerlei reinigingen die zij allemaal doen. Het is verschrikkelijk. Allerlei uh, uh, zeg ik dat, al die vasten. Moet je niet vasten. Denk niet dat je door vasten dichter bij de schepper komt. Geen sprake van. Absoluut niet. Ook al die, re die reinigingen en andere dingen. Reinigingen dat zij denken door, dat door lichamelijk zichzelf te reinigen. Dat zij denken dat, die, dat zij dichter bij, bij de schepper komen. Niet, uh, niet denken dat het zo is. Alleen opstegen naar de ketter en daaruit halen de krachten... We hebben naar beneden.